Mark Visser met het NOS Journaal. Door de economische groei en de lage werkloosheid is de spanning op de arbeidsmarkt hoger dan ooit. Dat heeft het CBS berekend. De vraag naar werknemers is groot, maar zijn relatief weinig mensen op zoek naar een baan. Met 3,6% ligt de werkloosheid weer op het niveau van vlak voor de crisis. Nederlandse kankerpatiënten hebben in 2016 chemotherapie gekregen... waarvan niet duidelijk was of de grondstoffen wel werkten. Dat blijkt uit onderzoek van tv-programma Zembla. De grondstoffen kwamen uit een fabriek in China... die door de Europese inspectiediensten was afgekeurd... omdat er risico was op vervuiling van medicijnen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen de medicijnen hebben gebruikt. Vissers zijn woedend over het Europese verbod op het pulsvissen dat gisteravond werd aangekondigd. Ze vinden het onbegrijpelijk dat Europa de stekker trekt uit deze innovatieve vismethode. Minister Schouten sprak van een zware dag voor vissers. En ze beloofden zich te blijven inzetten voor vernieuwende technieken in de visserij. Airbus stopt met de productie van de A380. Luchtvaartmaatschappij Emirates koopt minder van de vliegtuigen dan gepland. En daarom is de productie van het grootste passagiervliegtuig ter wereld niet meer rendabel. De A380 was het antwoord van Airbus op het grote succes van de Boeing 747. Maar vliegmaatschappijen bleken in de praktijk de voorkeur te geven aan kleinere toestellen. In de Utrechtse wijk Oog in Al hebben plofkrakers vannacht een geldautomaat opgeblazen. Bewoners werden om half vier gewekt door twee explosies. De gevel waarin de geldautomaat zat is volledig ontzet en de pinautomaat is eruit geslingerd. Uit voorzorg werden een paar huizen ontruimd omdat niet duidelijk was of er explosieven waren achtergebleven. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt. Het weer... Hier en daar opklaringen. Temperatuur ligt nu nog tussen de 0 en 3 graden. Later een graad of 10 tot 13 maar liefst vanmiddag. En veel zon. En morgen dan nog zonniger bij hier en daar 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Al sinds vanochtend vroeg zijn er problemen op de A4... na een flink ongeluk bij Hoofddorp vanuit Den Haag... Tussen knappert Veen en Hoofddorp 18 kilometer. En daardoor staat de A44 ook helemaal vast. Tussen Sassenheim en knappert Veen 11 kilometer. Ga er niet in staan, want je verliest meer dan een uur in de file. Er zijn maar twee rijstroken open. Je kunt beter omrijden via Utrecht. Moet je naar Schiphol vanuit Den Haag, vertrek dan op tijd of pak de trein. Voor de rest files de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Vinkenveen en Maarsen nog langzaam rijden. Maar de Leidse Rijntunnel is wel weer open. Op de A8 Zaandam-Amsterdam. Voor Knoop het Zaandam bijna een uh, uur vertraging. Daar lijkt ook iets aan de hand, maar het lekker is nog niet boven. Op de N203 alkmaar Amsterdam bij Purmerend. 10 minuten extra. De N208 Sassenheim naar Haarlem tussen Lisse en Hillegom. 20 minuten tijdverlies, 2 kilometer. En de N32 Alfa aan de Rijn-Amstelveen. Tussen Nieuwveen en Aalsmeer een kwartier vertraging. Dit was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 It easy, but still There's a road going down the other side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 Crime, cry, crack crack crack crack, crack crack, Another day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 Scrub is a guy that thinks he's fine Is also known as a buster. Buster. buster Always thinking about what he wants And just sits on his back.